Met het NOS-journaal. In de Chinese provincie Jilin zijn bijvoorbeeld veroorzaakt. wordt onderzocht. Volgens het staatspersbureau zijn 13 mijnwerkers van de mijn in de stad Baishan gered. De mijn is staatseigendom. De Chinese mijnbouwindustrie staat bekend als gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken en er zijn geregeld explosies door mijngas. Op dezelfde dag als het ongeluk in Baishan. werden in Tibet. zeker 83 mijnwerkers bedolven door modder, stenen en puin. bij een aardverschuiving.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 particulieren konden maar 300 euro opnemen. Auto... Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Er wordt gecontroleerd langs de A12 tussen Utrecht en Venendaal En langs de A27 staan ze tussen Utrecht en Gorkum. En vanzelfsprekend wordt er ook op andere plekken gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met een heleboel mensen hier aan. Ja, we krijgen een glaasje water van een deel van de redactie. Dat is Yvonne Roosendaal. Het andere deel zit naast mij en heeft een dubbel functie, Want doet de redactie en presenteert ook met mij mee. Uh, de koffie en het water. Verder door het En uh, Mark van Dalen, die verzorgt de techniek vandaag. Dat is uh, in ieder geval het lijstje wat ik op moest lezen. Jij hebt ook een lijstje. Ik heb ook een lijstje, want uh, ik, we gaan de onderwerpen even bespreken. Trouwens, uh, goedemorgen Ben. Uh, goedemorgen. Zonneveld. Dat is de medeheer naast mij. Uh, om tien over tien gaan wij praten met Margot Oostveen van IVN... over de excursies en activiteiten van de komende periode. Daarna, uh, om kwart, pardon, vijf voor half elf, uh, komt Noortje Olimuller vertellen over het museumpodium. Om tien over half tien komt Kiki Kastelein van het Alzheimercafé Zandvoort... Uh, vertellen over uh, wat er de komende tijd weer is en het onderwerp is... wat. ...als mij iets overkomt, als mantelzorger... Was toch dan. ziek? Was ze ziek? Die komt niet. Oh, nou, die komt dus niet. Dus dan ga jij Dan vertellen. houden we dat... Ja, pff, ik heb al het maar dat kan ik helemaal niet onthouden, ben je gek. Goed, in ieder geval om... Uh, dan hebben we het journalen en de reclame. En om tien over elf uh, komt uh, Peter Tromp uh, vertellen... ...over uh, wat er nou toch allemaal aan de hand is... ...daar op die grote krocht met die plannen van Albert Heijn oh, en dat zo. Loopt, dat loopt al een tijdje, toch? Dat loopt al een tijdje, maar misschien krijgen we nu wat... Uh, Licht in de duisternis. <laughs> en om vijf voor half uh, twaalf. Rob Spruit, die komt wel. Ja, die komt wel. Dat is uh, Rob Spruit van de Rode Kruis Zandvoort. Over de inzet van al die grote activiteiten hier die we net hebben gehad. Uh, onder andere die fantastische koude run die we achter de rug hebben. <laughs> Boem. Wat was het koud. Het was ik ben wel lekker binnen. Ja, het was hartstikke gezellig. Maar ik heb het vanuit mijn huiskamer bekeken. Ik vond het prima zo. <laughs> En dan om tien over half twaalf hoop ik dat de heren wakker zijn van het Wapen van Zandvoort. Na de opening van gisteravond. Freddy Scheffer en Rob Peters komen vertellen. Het was trouwens wel heel erg gezellig gisteravond. Ja, het was ook heel gezellig. Een toptent. Ja, ik, ik voel me op mijn gemak daar. Omdat ja. het gewoon is zoals het was. Nog het, is steeds hetzelfde. het is een bruin café. Heel, er waren trouwens mensen uit... Uh, weet ik veel, uit het oosten van het land. En die zeiden van, ja, dat hebben we bij ons niet. Want bij ons zijn al die cafés allemaal bezet met jonge mensen. En hier zitten gewoon mensen... Zo... Middeleidjes, laten we niet nou, oude mannen zeggen. zoals jij en ik. Nee, nee, gewoon jeugdige vijftigers uh, ja. zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, heel gezellig. Ja, maar oh, goed. Oh, de paaseitjes ja, komen eitjes. er ook aan. Wat gezellig. Ik geloof dat we nu naar een muziekje gaan, hè? Ja, voordat we dat uh, uh, allemaal gaan bespreken, gaan we eerst weer eens luisteren naar Zandvoort. Want Zandvoort heeft het nog steeds. Ja. Ja, we praten gewoon rustig door over allerlei Jack Russell's die hier over de tafel even ja, ja, liggen. Nou ik kijk even de foto van de zeester <laughs> oh, die ik gevonden heb op het strand uh, twee weken geleden. Ja, dus zoals je zegt, uh, vroeger zag je er wat meer liggen en nu zie je er wat minder. Maar het is toch een hele mooie zeester. Ja, dat vond ik ook. Dus dat bewijst dat er weer leven is in en de precies. zee. Precies. En Goed. hoe komen wij daarop? Omdat wij gaan praten uh, met Marco Oosterveen van het IVN. Klopt. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, IVN is een, een natuurorganisatie. Uh, waar staan de letters IVN ook alweer voor? Instituut voor Natuur, Educatie en Duurzaamheid. Juist, dat vond ik altijd zo mooi, omdat het heel duur klinkt. Maar het is eigenlijk gewoon een hele leuke club mensen die van alles doet in en oh, onder natuur, toch? Klopt, ja. Het is een landelijke organisatie. En die hebben allemaal afdelingen. En een van die afdelingen is IVN Zuid-Karlemland. daar zijn nog ruim 200 mensen lid van. Ik heb ook heel veel gidsen die een gidsopleiding hebben gevolgd. En die organiseren allerlei natuurexcursies in en om uh, zuid kennemerland Want zuid kennemerland loopt dan vanaf zeg maar tot uh, Haarlemmermeer. -en, en alle gebieden die ertussen zitten. Een groot gedeelte. Uh, je bent niet zomaar gids geloof ik? Nee, je moet een opleiding volgen van 18 maanden. 18 maanden. Ja, ja. Pittig. Ja, die dus wordt zelf door IVN zelf georganiseerd. Maar wel heel leuk. Dus uh, ik ben uh, dit jaar afgestudeerd als uh, gids... Dus uh, ik ben helemaal klaar voor om allerlei uh, leuke dingen aan mensen te laten zien. Wat voor mensen geven zich daarvoor op? Zijn dat mensen die zeg maar, uh, gestopt zijn met werken en uh, zeggen van nou ik wil me nuttig maken of nee, is het nee. gewoon echt in alle leeftijden? Alle leeftijden. Nou, het zijn natuurlijk over het algemeen wel wat mensen die wat ouder zijn, maar de laatste opleidingen hadden we ook uh, een jongere wetenschappen erbij. Het uh, is ook heel leuk om dat soort mensen die vanuit een hele andere beleving ja. de natuur uh, Krijg delen je weer een met andere, andere kijk uh, ja. op dingen. En dit jaar hebben we wat meer aandacht voor duurzaamheid. Uh, en dat, dat combineren met natuur uh, gaan we het niet meer alleen maar hebben over de bloemetjes en de plantjes en de bijtjes en de diertjes die je ziet. Maar ook over hoe kunnen wij nou duurzaam met onze omgeving omgaan. Ja, en dat, dat laten zien aan, aan, ja. aan mensen. Het kan eigenlijk alleen maar als je kennis maakt met de natuur en de, de schoonheid van ziet. Dan word je zelf wel duurzaam omdat je denkt van dat moeten we voor elkaar behouden en voor onze kinderen. Ja. Zie je veel uh, veranderingen in. Uh... ...in wat er gebeurd is, want we gaan nu over duurzaamheid praten. En vroeger deden we daar aan, want we deden wat, wat we leuk vonden. Uh, nu scheidt de natuur in, en wat, wat is het verschil dan in duurzaamheid? Nou, um, wat je toch... Ja, ik kan niet zo goed heel spreken voor in deze omgeving, maar in, in gemeente Halemeer waar ik dan woon... ...daar heb je, kan je het heel goed zien. Hè? Daar ja. hebben ze een, een bedrijventerrein aan het inrichten, bij het station Park 2020... En het uitgangspunt daar is dat alle stoffen die gebruikt worden in de bouw van de gebouwen, als die gebouwen ooit afgebroken worden, weer hergebruikt gaan worden. Ja. Mm -hmm. De energie wordt opgewekt via uh, warmte-terugwindinstallaties, het grondwater uh, wordt opgewarmd en het wordt dan in de winter gebruikt voor verwarming en in de zomer voor koeling. Ja, dat vind ik zo'n mooi systeem. Ja, ja maar daar werd, daar werd vroeger dus nooit over nagedacht. Nee, daar werd vroeger we nooit gewoon, over uh, nagedacht. Nee nee, nee, nee, er werd heel veel. Ja, ik, Kijk maar naar de asbest. Hè. Hoeveel problemen we hebben om asbest weer uh, zo te, om te zetten. Dat te het recyclen. Terug... Ja. ja. Dus uh, ja. Je bent uh, nu helemaal klaar om, uh, om te gidsen. Uh, het ja, begeleiden, het ja. begeleiden van. Uh, hoe breed ga je dat doen? Van volwassenen tot kinderen? Uh, ja. Uh, nou, ja, Iedereen heeft wel zijn eigen specialiteit. Uh, mijn specialiteit ligt een beetje op het gebied van vogels. En dan de duurzaamheid. Uh, en orchideeën. Uh, goed, het gaat straks weer beginnen. Hè. In juni gaan ja. de orchideeën bloeien. Ja. En die komt natuurlijk uit Haarlemmermeer, dus uh, Haarlemmermeer is eigenlijk een beetje het, zorg, nee, niet zeg het zorgkindje, maar uh, heel veel dingen in IVN Zuid-Kerlemland zijn gericht op Haarlem en omgeving. En Haarlemmermeer is eigenlijk een heel nieuw natuurgebied wat uh, veel, veel meer in ontwikkeling is. Nou, ja. uh, de Haarlemmermeer is natuurlijk al een, een soort tussenstuk geweest tussen Schiphol en, uh, en Haarlem en de, de gebieden daartussen worden nu eigenlijk ontwikkeld. Ja. Um, ik pak even het Halemmeerbos. ja. Zijn er nog meer natuurgebieden die met name natuurgebied zijn daar? Want je praat heel makkelijk over halen en meer. Ja, en mijn mij schiet dan ja. te binnen het Halenmeerse Bos, omdat ik daar wel eens kom. Ja. Maar zijn er nog meer gebieden die, die, die specifiek aan te wijzen zijn? Nou, bijvoorbeeld de Groene Weelde, dat is, uh, ligt bij Krukjes. Bij uh, en het toeval wil dat we volgende week, zaterdag, uh, volgende week zondag daar een excursie hebben. De Groene Weelde is gedeeld Weelde. Aan, uh, aan de overkant van de Spieringsweg ja, de richting, uh, richting die de Tor. Richting de ja. Tor. Ja. Dat is toen eigenlijk aangelicht omdat uh, Voor de Floriade er kwam, er was heel veel oh, ja. agrarisch gebied. En omdat het Halenmeerse Bos werd gesloten in die tijd, wilden we toch een recreatiegebied aanbieden. En toen is Groene Wilde aangelegd. En het voordeel van Groene Wilde is dat ze begonnen zijn met volwassen bomen daar neer te zetten. Want normaal als je een bos wil beginnen, begin je met jonge boompjes. En dan duurt het wel 20, 30 jaar voordat een bos een beetje wat heeft. Hier is heel veel bestaande grote bomen neergezet. En aanstaande zondag hebben we daar een vogelexcursie, Want die bomen trekken heel veel bijzondere vogels. Zeker in deze tijd van het jaar, als de trek net achter de rug is en ze gaan een partner zoeken, ja. dan ben je daar om zeven uur met een ochtendwandeling van harte welkom om naar het vroege vogelgezang te luisteren. Er daar ook hele bijzondere kraaien, meevliegkraaien. Dat is mij niet als, bekend. Als ik daar loop met mijn golftas, heb ik altijd van die meevliegkraaien. Die vliegen dan een paar meter naast, naast mijn tas. Zit. Oh, wat grappig is dat. Ja. Ja. Iemand ja. geeft ze brood en dan hebben ze dat geleerd. Ja. Ja. Dat is heel bijzonder. Dat wennen ze heel snel wenden ze aan. aan. Heel snel ja. aan. Ja, maar goed, ja. gekkigheid, want er zijn overal kraaien, zelfs in mijn tuin vanmorgen. Wat voor bijzondere vogels zijn daar want nou. ik, ik, ik loop daar wel eens, omdat ik, ik golf daar in dat terrein. Ja. En uh, daar zie ik ook allerlei uh, vogels. En laatst kwam er iemand met een karretje aangereden met een foto's al, en die had een hele bijzondere eend gespot. Ja, nou ja, je hebt natuurlijk in principe de standvogels, hè? dat zijn de vogels die hier blijven. Dus dat zijn mezen, roodbosjes, mm -hmm. winterkoninkjes, spreeuwen. Uh, maar je hebt ook de vogels die hier natuurlijk niet blijven. Die komen nu zo'n beetje uit Afrika terug. De zoals de, de fictis en de chifchaf. Ja, dat zijn de vogels die nu een beetje gaan komen. Uh, over een paar weken heb je natuurlijk uh, de nachtegaal die weer gaat beginnen. Oh ja. Um, uh, en je hebt de vogels die. Uh, ja, dat zijn een beetje de vogels die nu gaan komen. Als je nu als, als, uh, als vogel, vogelaar vogelgids. Ja. Even naar de temperatuur kijkt. We lopen natuurlijk een beetje achter. Het was net toen ik weg iets van huis had, plus twee geloof ik. Is die trek anders geworden? Nou, niet zo heel veel, nee? maar. Ik denk dat nee, want zij ze, ze, ze, ze, ze reageren op wat er in Afrika gebeurt. Ja, dat is Als de, daar de, daar de temperatuur. Ja, daar dan goed en dan komen is, ze, dan dan komen ze dan hier dan in een wat ja, koudere het het omgeving. Ja, het wordt dus warm in Afrika. Denk, hey, nu moet ik terug naar mijn plekje. Ja, ja, en Nu kom ik in Europa en dus is het pas eens koud. Ja, het enige wat je ziet is dat vogels die eigenlijk eerder weg zouden gaan, zoals kramsvogel en uh, koperwiek, die blijven, die blijven hier, niet. Nu hangen hier. Die blijven hier nu hangen. Dus okay. het, is, het is eigenlijk wat drukker en ik zag gisteren nog een seisje. En sommige eenden die eigenlijk hier nooit zitten, zoals de zaagbek en het nonnetje, die eigenlijk altijd weggaan. Ja, die zijn er nu nog. Die heb ik vanochtend toevallig nog Want waar gezien. waar gaan die dan naartoe? Die gaan naar het noorden. Gaan okay. naar Scandinavië. Ja. Dan wordt het ja. hier te warm? Dan wordt het hier te warm en dan gaan ze naar het noorden. Dat is ook is, al heel apart. Dus nu is het te koud en dan blijft het gewoon zitten. Ja, ja en er wordt ook ja. nog niet... Uh, nou, er wordt wel genesteld, hè. Want ik hoorde van de week iemand dat een waterhoentje aan het nestelen was. Die had al eieren. Dat dus ja, is wel heel vroeg. Heel ja. vroeg, ja. ja. Maar ik had vanochtend in mijn tuin een, een, een, een, een nou, hoe heet hij nou? Ik kan even niet op de naam komen. Dat komt zo wel. Rievel al. Ja, die was uh, al op zoek naar een plek, want hij had hij vorig jaar ook gebroed. En hij is nu al aan het verkennen. Ja. Dus het gaat toch wel door, hè, het proces. Ja. ja ik, ik kan me voorstellen dat, dat, ze, de, dat ze nu blijven hangen. Maar dat, dat je dan ook, als, het zijn natuurlijk instinctieve beesten. Dat ze een beetje in de war raken van wat er nou allemaal aan de hand is. Of is het gewoon zo, het is uh, plus twee, ik moet nog niet weg. Ik ja. wacht tot het plus vijf is. Ja, dat is wel een hele ingewikkelde vraag. Want die vogeltrek, dat is toch wel heel moeilijk ja. uh, om die te doen. Als je er eens over nadenkt, ja. dan zou je ja, kijk, bij een normaal temperatuurverloop, uh, Afrika warm, ja, Europa warm. Op een gegeven moment zit ik in Scandinavië, redelijke temperatuur goed. Ja, maar die temperatuurverandering, die, die klimaatverandering is natuurlijk ook al een tijdje aan de gang. En, maar is en het is de... wel zo dat beesten zich daar heel erg makkelijk aan aanpassen. Ja. Ja. Dus, ik, het, is, het is toch heel instinctmatig. Op een gegeven moment voelen vogels van we moeten gaan bewegen. Ja, ja. En uh, ja, ook hier zullen ja. ze zich aan de omstandigheden weer aanpassen en sommigen uh, overleven daarvan en sommigen niet, ja. hè. want ja, is er dan, naar, dan uh... genoeg voedsel? Want dat vraag ik me Jawel, dan af. Jawel, er zijn nog veel elselproppen en uh, er wordt natuurlijk in tuinen heel veel gevoerd, dat zie je dan wel, dat ja. veel meer vogels naar tuinen trekken. Dat, ik had nog een sperre weer in de tuin, niet zo lang geleden. Nou, dat zie je normaal niet. Nee, zie je bijna Maar dat komt omdat heel veel kleine vogeltjes nu in mijn tuin zitten, dus die sperre bedenkt dat het voedsel oh, er is. er is voer. Maar ja. je ziet ook soorten die normaal, zoals uh, die halsbandpakieten, dat hier toch onder deze omstandigheden in de winter uh, te kunnen blijven en, uh, ja. Nijlganzen, wat eigenlijk helemaal geen inheemse, inheemse beesten zijn. Over die nijlganzen, vind je niet dat er een beetje te veel rondlopen? Nou, ik vind het eigenlijk van niet, nee. Nee? Nou, <laughs> nee. ik wel. Maar, goed. Ja. <laughs> maar je hebt er waarschijnlijk geen last van. Nou, nee, ik, ik, ik woon in, uh, in Hoofddorp en Halimirse Bos zitten ze, en er zit een, een paardje. Het, het is eigenlijk ook geen gans het is een eend. Het ja, is ik, wel een heel grappig dier. Hij broedt in een boom. Dat ja, maar wel ik heb zonde. het idee dat ze, dat ze andere dieren uh, wegduwen. Ze zijn wel agressief, ja. ja. ja maar die halsbandpakiet, dat is ook agressief. Uh, ja, die agressief zijn ook pittig vogel. hoor. Ja, ja. Maar ja, die ze uh, die hier uh, steeds uitbreiden en uitbreiden. Dus ik ben bang dat ze gewoon andere dieren weg uh, uit hun territorium duwen. Zijn nou, zoveel. ja, dus, ik de, denk dat ganse problematiek, hè. dat is sowieso lastig in Nederland, met grauwe ja, ganzen. Ja, ja, en, ja. ja. Maar ik denk dat het de nauwgans nog niet zo'n probleem is. Het is meer het probleem van de natuurorganisaties. Die vinden dat niet inheemse dieren hier eigenlijk niet zouden moeten zijn. Ja, oké. Okay. Ja, zoals... die pakieten zijn natuurlijk per ongeluk een keer uit uh, genomen. Ja, of, of losgelaten door iemand dus die met dacht, gewoon een kootje open. Ja, ja. Dan dat ben ik denk ze ik. kwijt. Ja. Maar dat, die, dat zal zich in mijn gevoel toch ook uh, vanzelf een keer oplossen. Want dan komt er een keer een ziekte en dan is het zou kunnen ja de, de natuur doet dan zijn weg uh, ja, wel maar je hebt niet. ook andere uh, pakietachtige die in het ja. ellswoud zitten gewoon papagaaien zitten daar inmiddels aan ja, die ja. hoor je die hoor je eigenlijk ook hoor je eigenlijk nee. ook niet thuis maar nee. op een gegeven moment zijn ze zo uh, Bijgesteld door de natuur, dat ze ja. gewoon een jaar rond kunnen blijven. Ja, en ze, ze kunnen natuurlijk goed uh, voedsel krijgen, hè? want mensen ja. hebben natuurlijk van alles in de tuin hangen. Ja. Ik weet dat die, die bakieten, die halsbandpakieten, uh, die uh, hebben volgens mij hun oorsprong in het, uh, het vondenpark in Amsterdam. Daar, daar is het vandaan gekomen. Klopt, ja. Toen woon ik in Amsterdam. Ja. Ik heb ook gezien waar ze toen zaten. Dat waren er maar een paar. En van daaruit is die hele explosie gekomen. Er was een mevrouw en die, die ging elke dag daar naartoe om ze te voeren. En zo ja. Ja. is dat volgens mij ja, helemaal... Een kolonie geworden. Al dat is altijd een beetje het probleem. Hè. Ja. Soms is het iets heel leuk en dan gaan we dat vervolgens in huis hebben. Ja. Want mensen hebben natuurlijk de meest rare dieren ja. in huis. Ja. Die, die op een gegeven moment niet, niet meer beheersbaar is. En ja, dan precies. hebben we een dat probleem en dan, dan moeten we dat met z'n allen oplossen. Maar ja. we zijn natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van die dieren. We gaan even over uh, de uh, van, van de vogeltjes naar de excursies. Ja. Ja. Uh, welke excursies staan er voor jullie op, het, uh, op de rol? Nou, ja, dit weekend hebben we natuurlijk pauze, maar volgend weekend hebben we een druk weekend. Net wat ik al zei, we ja. hebben een, uh, een vogelexcursie in Groene Weel, in de meer. Op zaterdag hebben we een bomenexcursie uh, uh, in uh, uh, Duinen-Kruidberg. Hoe dat is wel mooi gekozen. En het leuke daarvan is dat er een soort bomenkaart ontwikkeld is, waarin je aan de hand van die kaart heel goed kunt zien... Welke boom het is, want het is best lastig voor mensen om, zeker in deze tijd van het jaar, als de bomen ja, nog niet in blad staan, hebben. Nee. te weten hoe een boom eruit ziet. Dus een kijkje naar hoe de stam eruit ziet en hoe de bladeren, de knoppen ten opzichte van elkaar zijn. Um, dan hebben we nog een, een, een, een weidevogel excursie in de Heksloop Pol in Haarlem-Noord, dus om 8 uur s ochtends. En um, we hebben onze jaarlijkse Stinsenplantendag in uh, Thijsershof in Bloemendaal, op zondag van tussen 12 uh, en 3. Dat is volgende week zaterdag. Maar nou, volgende week zondag dus. Volgende week zondag, ja. ja. ja. Dat is echt een aanrader om daar te is ook heel mooi. In de hoop uh, dat ja. Stintse planten natuurlijk nog een beetje ja. naar boven het, komen. Het ja, zijn, ja dat, dat moet je ook nog maar afwachten. Ja. Ja. Want die blijven lekker onder de grond. Nou ja. ja, ja het, het, het komt het, al wel. Het komt wel, maar het gaat wel te Er aan. zijn uh, best wel veel excursies. Hoe kom ik te weten uh, waar en hoe ik moet zijn en of ik mij aan moet melden? Nou, in principe is het zo dat uh, je voor de excursies van IVN uh, nooit hoeft te betalen en je eigenlijk in principe nooit hoeft aan te melden. Behalve als het een speciale excursie is. Uh, de excursies die wij in het Nationaal Park organiseren, die worden mm -hmm. altijd wel aangemeld via het Nationaal Park, omdat we daar een samenwerkingsovereenkomst ja. mee hebben en hele bijzondere excursies ...zoals bijvoorbeeld straks een nachtwandeling... ...of zo'n fietsexcursie... ...dan moet je, dan moet je, je wel voor aanmelden. Ja. Ja, dat, dat ja. Maar um, ja, in principe is het zo dat we hebben een website... Ga ...gewoon even naar IVN.nl IVN.nl dat, dat is de landelijke website... ...en dan kijk je ah, even kijk je bij Zuid-Kennemeland... Zuid ja. ...en uh, als je een belangstelling hebt... ...dan kan je je aanmelden... ...en dan kan je een digitaal nieuwsbrief... krijgen. je elke 14 dagen een nieuwsbrief thuis... waarin staat. Uh, welke excursies de... we de komende tijd organiseren. Ja. En dan kan je in je agenda kijken van, nou, ik ga. Ik ga. Dan ga, ik ga ja. naar de hazen kijken en dan ga je gewoon op het moment dat je het zelf beslist. Ja. Want je hoeft niet aan te melden en het gaat eigenlijk altijd door. Er staan altijd drie of vier gissen klaar. Um, en die hebben dus... er heel veel zin in. En, en die, die gaan hebben heel veel zin in. Ja. ja, die gaan een pad. Goed. Dus ja. als je wil kijken, we hebben het over vogeltjes gehad, we hebben het over de excursies gehad. Dus als je wil kijken, ga naar ivn.nl. Uh, klik op Zuid-Kennemerland en dan komen we uh, al jullie uh, excursies tegen. Klopt, ja. Uh, heb je nog ja. vragen? Nee. nee. Nou, nee, ik. ik, ik uh, ja, ik, vogeltjes zijn natuurlijk altijd interessant. Ja, natuurlijk. Ja, maar voor, nu... voor, voor Zandvoort is het nog wel leuk dat we. Uh, in, denk eind april, begin mei. een aantal uh, uh, excursies hebben in het zeedorpengewitten. Uh, Oké. Okay. Vroeger was dat natuurlijk uh, agrarisch gebied, werd werden bebouwd en dat heeft heel veel invloed op de vegetatie daar. Uh, waardoor je heel bijzondere planten tegenkomt die eigenlijk normaal in een duingebied niet uh, nee. tegenkomt omdat het bemest is geweest. En er zijn er een twee of drie kustexcursies. Uh, We hebben natuurlijk het jaarlijkse zee-evenement hier in mei. Ja. Ja. Dus ja, er is, er, is alles er, vanoeg, doen. er is van alles te doen. Zorg dat je erbij komt. <laughs> oh, er yes, is iets Ja. Oké, okay. hey, hartstikke bedankt, hartstikke bedankt. Uh, Margot. Jullie uh, ook bedankt tot de volgende keer voor misschien. deze gelegenheid. En Dank fijne uitzending al. nog. Ja? Dankjewel. Rolling Stones? Ja. Hallo. I bought them for you. Braceless lady. You know who I am. You know I can't let you. through my head decided to show me the same no sweet pain exists oh off stage lines could make me feel better zijn terug. Je bent al aan het testen. Je bent, dus al, hij, aan testen. Je bent al aan het testen, maar dat geeft niks. Dat was uh, de Rolling Stones, Wild Horse, hè. dat was speciaal, ja, dit is op speciaal verzoek, verzoek voor meneer We die achter de bar. nu de koffie verzorgd. Ja. Dus mochten mensen een kopje koffie komen drinken, kom lekker bij Dondergrebber. Ja. Koffie drinken en zelf. thee mag ook, hè? Ja. Ja, je moet... Nee, ik zeg niks. <laughs> um, goed, hebben, bij ons. Ja, we hebben nieuwe gasten. Ja. In plaats van één zijn er twee geworden. Noortje Oliemuller, die gaat over het open podium praten. En over nog een aantal dingen. En Ademol zit ook bij ons. Welkom. Welkom dames. Heel erg Dankjewel. dat jullie er weer zijn. Ja. Uh, een aantal dingen gaan wij de revue laten passeren. Uh, jij mag beginnen, Noortje. We hebben vanmiddag een museumpodium. Dan hebben we het over het open podium. Nee... Dit is een uh, podium waarbij we uitgenodigd hebben. De dichterskring Eglantier en Adam Mol. Dat is iemand die mij komt versterken bij het podium. Daar ben ik ook heel erg blij mee, want het is best wel druk. En die heeft het uh, georganiseerd. Dus ik wilde eigenlijk even het woord aan. Maar dan geven. heb ik even vragen, want dan praten we over twee verschillende activiteiten. Toch? Ook ja. podium. Het ja, nee. dichterspodium. Ja. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat, hoort, dat is bij elkaar. Dat is gewoon één. We hebben uh, dichters, cabaretiers mogen zich aanmelden. Klassieke muziek, jazzmuziek. Dat is het open podium. Ja. Ja. En, vanmiddag? en vanmiddag is het open podium. En er komen dus. Dichters. dichters. De dichterskring. De dichterskring komt. Precies. Onder andere Ademol. En die is ook nog bereid. Om, de, om jou te helpen ja, bij ja, de organisatie ja, ja, van ja. het. Oké, okay, nee, nu zijn we eruit. Nu zijn we eruit. Dus het is allemaal ingewikkeld, dat is wat, de antwoord hoor. Nou, het is heel, heel, heel ingewikkeld. Nou ah, ah, ah, ah, ah. ja, ja, dat kennen we natuurlijk al jaren, eh, omdat zij dichter. Dichteres is. En ook een tijdje dichter bij zee heeft gestaan. En dichter bij zee was. Aadra, <laughs> uh, boekjes zijn uitgegeven. Aarde, ook welkom. Um, wat gaat er vanmiddag gebeuren? Um, nou, vanmiddag... Maar nou, eerst, hoe zijn jullie daar uh, zomaar opgekomen? Want uh, het open podium is opengesteld hè, door jullie. Ja. En jullie dachten op een gegeven moment, laten wij ook eens... Nou, ik heb uh, heel recent uh, aangegeven dat ik uh, mee wil werken om dat open podium uh, vorm te geven. Hm? Noordje... Uh, uh, ja, vroeg dat eigenlijk ook wel, een beetje ondersteuning, uh, ook uh, vakanties en ook omdat het best wel veel werk is. Ja. En uh, ja, uh, we willen het gewoon wat breed uh, trekken, dus uh, dans, muziek, uh, theater uh, en nou ja, poëzie. En omdat het voor mij de eerste keer is, kreeg ik Gelijk. De gelegenheid om het te organiseren. Denk, ja, het is oh, beetje, dit is wel een beetje in je straat, natuurlijk. Ja, maar best wel even. Uh, ja. Uh, moest toch wel eventjes erover nadenken. Hè, om gelijk mijn eigen kring daarvoor uh, te vragen. Dat, uh, Dat was, wel spannend. was wel spannend. Maar wat wil nu? Uh, we hebben een uh, bloemlezing, dus een, een verzamelbundel uh, gemaakt. met de mooiste gedichten van het afgelopen jaar. Dat doen we jaarlijks. Onze Met jullie kring. Met de kring. Ja. Uh, ja, uh, de kring die bestaat nu 18 jaar. Zo. Uh, bestaat uit 12 uh, deelnemers. Uh, die maandelijks de derde dinsdag van de maand bij elkaar komen. In de Egelantier in Haarlem. En dan gaan we uh, ja, op thema of zonder thema. Maar dan hebben we meestal een gedicht gemaakt. En die gaan we dan kritisch uh, bekijken. Uh, ja. Elke elk, elk dichter heeft een eigen gedicht gemaakt voor het thema. Ja. En die gaan we ja. rond. Die gaan rond en, en die, die bespreken, ook. Die bespreken en, we nou, met vind elkaar. vind ik het niet goed of niet helder. En dan, uh... Ja, de inhoud of dat het niet duidelijk is. Of uh, ook op uh, uh, ja, uh, Nederlandse taal, uh, spelling, ja. noem maar op. Heel. Dus dat, dat is pittig. Het uh, gaat best wel diep. Ja, ja, wel. En, uh, ja, ja dat is een, uh, een, een, een soort, soort leerschool voor alle twaalf. Ja, en dan het voordragen met elkaar. Dat is natuurlijk een gelegenheid om gewoon de voordrachtskunst. Uh, uh, ...daar ook uh, in te betrekken. Ja. Want dat uh, is voor veel dichters toch wel, uh, nog wel uh, een moeilijk punt. Ja, zie je daar uh, inderdaad een, een, een moeilijkheid in. Want je kunt natuurlijk een prachtig stuk schrijven... ...maar iemand moet het gaan vertellen. Ja. En als... Dus als je je eigen werk moet vertellen... ...dan zijn er mensen die, die, die dat moeilijk vinden. Ja, dan, uh, je moet het wel overbrengen. En dat, nou, dat doe je met je houding. Uh, maar ook met je... Hoe is dat bij jou? Ik denk dat het dan meevalt. Nou, ik wou eigenlijk naar een aantal jaren terug. Toen jij uh, uh, redelijk uh, in het zandvoets kwam met gedichten. Vond je toen ook leuk? Ik, vond, ik vind het voordragen wel leuk. Ja? Maar het maken, dat is Nog natuurlijk... Leuker. Uh, nou, dat is wel heel werk, moet ik zeggen. Ja? ja? Maar je doet dat vanuit je gevoel. Dus het lijkt me dat, dat dat een inspiratie is die dan vanzelf komt. Of moet je echt gaan zitten en denken van... Oh, nou, dat... pers, komt er, komt er wel wat uit of komt er niks uit? Dat wisselt per thema. Uh, okay. ja. Geforceerd, geforceerd dichter bestaat dat? Um, dat bestaat wel. Ja, ja ik denk dat dat ook wel... Uh, maar dat wordt dan al gauw rijmelarij, denk ja. ik. Hè. En, uh, geen, geen ja, dan wordt het een ik. Sinterklaasverhaal. Ja, ja, want het uh, oh, echte dichter, oh, dat is toch wel bijwerken. Slijpen. Ja, wat is, het met tegen, mijn, wat is het tegen mijn drie nee, A4'tjes nee, nee, met Sinterklaas? Nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Ik kan ook. Ik wil, ik kan, als ik begin dan roep, komt het er zo uit. Maar of dat is wel politisch verantwoord. antwoord is nee. een heel ander verhaal. Maar ik wil nog eventjes... Uh, ja, we zijn ja. dus vanmiddag met ja. tien dichters. Tien dichters? Ja, best wel veel, maar we hebben dus uh, allemaal twee gedichten in, in dat, die bundel staan, dus dat, uh, daar meer uh, moeten ze denk ik ook niet voordragen. Nou, ja. Maar dan hebben we ook nog als gastdichter uh, uh, Lidwien Vermeij en dat is een ex-formale uh, stadsdichter, uh, stadsdichter van Enschede geweest. Zij komt oorspronkelijk uit Haarlem, is verhuisd naar Enschede, is daar beeldend kunstenaar, maakt enorm mooie werken, maar nu is ze weer terug. En uh, ik ontmoette haar en ze, maakt, ze draagt heel erg mooie gedichten voor. Dus uh, een, een, ja. Een gastoptreden. een gastoptreden. Leuk. Um, we zien allerlei peaches liggen, maar ik zie ook een mooi boekje liggen. Ja. En, uh, ik heb, ik, ik heb van jou gehoord dat je in dat boekje, wat al uh, wat uitgegeven is, een gedicht staat en dat wil je voordragen omdat dat past bij de komende tijd. Ja, bij de kroonswisseling. Ja. En. Um, Ga je, nou, Holland. Land van klompen Delftsblauw. Land van dorpen in de daal. Met haar meesters Gouden Eeuw. Rembrandt, Breugel, VOC. Land van bruggen over zee. Land van luchten met haar leeuw. Van oranje op de troon. Siert het rood-wit-blauw vertoon. Land van vrijheid in het geloof. Land van havens vol emplooi. Met zijn vredes Haagspaleis. Beeld Erasmus zot. Hij het wijs. Land van handel diamant, land van polders naast het strand, met rivieren Maas en Rijn draait het orgel een refrein. Land in EU als globaal, land van ieder allemaal, met haar bolle kwekerij, dichte vondel, hoofdkomrij. Land op Hoogveen en de hei, land van koeien in de wei, met gewesten over zee, in de tropen haar juweel. Land van kunst en nijverheid, land van liberaal beleid. Met haar vorsten en grafine blijft dit Koninkrijk het winnen. Nou, nou ik vond het wel. Heel mooi. Sties. Applaus. Applaus. Het zegt ook eigenlijk alles over Nederland, vind ik. Alles ja. komt, uh, komt voorbij. Bollenvelden. Ja. Voor uh, ja, heel goed. Ja. Boekje weer dicht. Um, zijn er nog dingen die, uh, die daar spannend aan zijn, aan het organiseren van een, uh, een, uh, een dichtersmiddag? Um, of is het een rondje bellen? Het is een rondje bellen. Uh, nou, in, in eerste instantie waren het er een, een, de helft van de groep. Vandaar ook dat er twee advertenties in de krant staan, zag ik. Oh, ja. uh, een van Mandy Schorel, die ook in de dichterskring zit en die ja. ook voor de krant schrijft. Um, ja, ja die heeft het Zij heeft het aangevuld met alle namen die vanmiddag komen. Uh, alleen staat erbij dat het op zondag is. Oh. Dat is een klein foutje, maar er staat ook een open podium, een advertentie van de Zandvoortse krant uh, met de juiste, de juiste datum. datum ja. In ieder geval is het dus vanmiddag. Vanmiddag? Morgen... Van drie tot uh, vier. Ik zou zeggen, lopen rondje door het dorp. Gewoon lekker, het is heerlijk weer. Even aanwippen bij het museum. Uh, je even laten verrijken van mooie poëzie. Zorg dat en... je voor drie bent. Ja, kwart ja, Dat in, is wel ja. makkelijk. Het is dus niet zo fijn om in te lopen als je nee, net al uh, aan spreken uh, spreken nee. Zijn. Nee. het spreken zijn. Het is nooit fijn als iemand te laat komt bij een voordracht. Ook niet als er muziek gemaakt wordt, maar bij een, een, een voordracht als, als ja. dichters. Is het natuurlijk ontzettend storend als er iemand half binnen uh, komt rennen. Ja, en uh, bovendien is er ook nog een expositie hè? Uh, gevonden schat. Ja, gevonden schat is, er, is er ook nog steeds. Die is er nog. En ik geloof. Binnen 14 dagen dat die afgebroken wordt. Want dan komt Margot Bergman met haar mooie sculpturen. Zij krijgt een hele eigen expositie? Ja. Spannend. Ja. ja, het is heel spannend. En het heeft natuurlijk ook... Uh, <coughs> zij is nogal een uh, bekendheid. Dus uh, het is wat groter en wat wijzer. Er wordt ons, ook uh, meer uh, bekendheid buiten zand ja, aangegeven. ja. ja. Ja. Omdat wij toch nog wat tijd over hebben. We ja. nou, eerst een muziekje draaien. Ja, we gingen muziekje. En dan gaan we straks nog even over uh, de vrijwilligers van Zandvoort praten. Of het kom je kunstentonen. tonen. Ja. ja, het is de brandkast van al mijn geheimen. Van ieder detail dat ik jou heb verteld. Verloren momenten, verheven gedachten Ze staan in ons logboek van vriendschap gemeld me Jouw hart is een bundel van tijdsdocumenten Zoals borrelt de heim weer eens in me op Dan blader je samen met mij door de jaren Dan stel je de beelden weer scherp in mijn kop We in ons boot, een vriend en een mond Soms heb ik je zomaar een jaar niet gesproken. Dan gaan onze wegen een tijdje apart. Maar als ik je zie is het ijs weer gebroken. Een jaar uit het oog, maar geen dag aan het hart. We hebben getreurd en het leven gewild We hebben gevonden Nee, dan... Maar daar waren we ook voor geloof ik. Ja, dat was uh, ja, Guus nee, Meeuwers nee, met uh, Bondgenoot. Het leek even of dat we James Bond uh, gingen horen. Nou dat kwast het ook wel een beetje. We zijn terug met... Uh, nou, het is, het is een, met... een leuk plaatje. Ja het is een prachtig plaatje. We zijn terug met uh, Noortje, Oliemuller en uh, Adam Mol. En uh, we gaan het nog even hebben over uh, wat hebben er vanmiddag over... gaat gebeuren. En, en dan kwamen we eerst even ook. naar... naar, ook, naar uh, kom je kunsten vertonen in het Zandvoort Museum. Ja. Dus het blijkt dat Zandvoort geen kunstenaars heeft. Ja. Nee. We hebben een enorme mailing de deur uitgedaan ja. met posters. En naar alle balletscholen, muziekscholen in de omgeving. Over Veen, Aardenhout, Haarlem, Zandvoort. Het gaat, het gaat even om het Zandvoort. Het en het, ik moet uh, het, zeggen dat, dat Zandvoort 0,0 uh, reactie. Nou, bij ja. deze doe ik een oproep aan uh, New Wave, de Zandvoortse uh, muziekschool, om daar uh, op te reageren. Ja, want wat want je kan is doen... is een prachtig podium ja. om te ja. laten zien wat er allemaal bij jullie in huis is. En je is. hebt niet echt een, een, een, een voorstelling nodig, want je kan ook een openbare les geven. Je kan als dansschool, kan je kleintjes aan de baar zetten en een je zetten. Een openbare les doen. Dat is voor oma's en voor opa's gewoon. En, en ouders gewoon leuk om te zien. Ja. En die kinderen doen dan ook op dat moment. Overwinnen ze een soort schroom. Om ja. zich te beetje bewegen. Een beetje ervaring op voor het podium. Ja. <laughs> Letterlijk. Ja. Ja, weet, je, weet je wat ik. Je verzint het waar je bij zit. En ik kan ook dat soort dingen verzinnen waar ik bij zit. Maar het verbaast mij wederom dat uh, uit Zandvoort. De organisatie van Zandvoort. En jij noemt er één. Geen reacties bij jou binnenkomen. Nee. Heel gek en ik heb ook al telefonisch contact met mensen gehad, Dat was nog voordat deze mailing uh, de deur uitging ja. en, dan, en dan, dan valt het gewoon toch stil nou, dan gaan we het nog een keer proberen, als ja. je iets kan of iets wil laten zien uh, neem contact op met het Zandvoort Museum, en wat dus ook kan want dat is wat wij ook heel graag willen jonge mensen kan je goed dansen, heb je iets van dance of street dance, da dat lijkt me fantastisch Kom maar. om die jonge mensen te betrekken bij het oude zandvoort. Mag het ook, maar ja, voor, mag het ook voor de deur? Mag ook, alles mag. Okay. Als het zo zomer is, dan is dat natuurlijk prachtig. Is het prachtig? Nou, uh, Corny Lodewijk en Studio 118 uh, zou vorige week voor ons optreden bij uh, de spieren, Maar daar was het zo ja. lerend koud dat ja. we dat wegens kindjes maar hebben afgeblazen. Misschien is het idee? Ja, prima. Ik zal, ik zal hem in ieder geval doorspelen. Ja, fantastisch. Uh, maar het blijft jammer dat jij nu uit uh, de regio mensen moet aan. Ik moet uit de regio mensen. Ik heb uh, een uh, mail gekregen van een band die uh, zeg maar nu nog les hebben. Het zijn studenten in het conservatorium Amsterdam. En die vinden dat dan wel leuk. En dan moeten we even zien of, ze, of het niet een te grote band is. Want dat is het natuurlijk. Hè. Je, we hebben natuurlijk... Ja, maar als het koud is, gaat dat niet ja, natuurlijk. En weet je, we hebben in het museum zo'n mooie akoestiek. En dan wilden ze geloof ik ook wel dat ze met z'n drieën komen. of zo. Dus daar ben ik nog gewoon even mee bezig. Maar ja. dat zijn mensen die, die vinden het belangrijk dat de PR gemaakt wordt. Dat, daardoor krijgen ze bekendheid... En dan ja. hebben ze een gratis podium om op te treden. Want ja, als je normaal als ergens die, uh, wil optreden, moet je ook geld die, betalen. He? Je moet altijd iets huren als je ergens wil optreden. Ja, ja, dus ja nu heb je dus een vrij podium, dacht, podium. Je hebt een vrij podium, maar ik weet niet wat het is in Zandvoort. We gaan het afwachten, want uh, het vorige uh, podium met, met drie artiesten... Ja, dat was fantastisch dat was, toch? Dat waren drie Zandvoortse artiesten. Ja. En het was natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Dus, dus het kan wel. Dan nou praat je natuurlijk wel over uh, semi-beroeps... Ja, dat is dus niet het open podium Dat is niet de bedoeling. Want die krijgen daar dus een uh, kleine ja, ja. vergoeding. Kijk, ik bedoel, dat haalt het niet hoor. Het nee. is een kleine vergoeding. Maar hier gaat het dus ook gewoon om dat we een gratis podium aanbieden. Ja. Daar ja, laat, gaat laat het Laat je zelf zien. Ja. ja. En het mogen ook kinderen zijn die uh, zeg maar willen rappen. Dat kan me niet schelen. Dat wat maakt het niet uit. Is. Kom het proberen, kom ja. het doen. Je kunsten laten ja, zien. Ja, het is zo leuk in combinatie met de kunst in het museum. Ja, nou, de folder heb ik hier in mijn hand. Kom je kunsten vertonen in het Zandvoort Museum? Je kan, uh, als je dit gehoord hebt, altijd even naar het museum lopen. Vanaf 1 uur is het weer open vanmiddag. Ja. ja. Uh, don de woensdag, donderdag en vrijdag. Ligt dat ook Saterdag bij het VVV? Zaterdag uh, die folder. Ligt die bij ja. het VVV ook? Uh, hij is overal naartoe gestuurd. Dus okay. ik denk wel dat hij bij het VVV heeft over het algemeen de van, uh, het van het museum. Het museum Ja, ah, prima. En anders kan je ook nog even bellen naar het museum 5740 280. Ja. En de e-mailen: mail zandvoortsmuseum.nl.nl. En dan dat krijg ik, dan ik hem ook. doorgestuurd en dan neem ik gezwind contact op. <laughs> Samen met Ada, die jou ondersteunt nu. Ja, Ada die gaat mij daar heerlijk. Dat vind ik heerlijk. Want ik heb nu ook iemand... Je hebt het altijd alleen gedaan. Ik, ben, ik heb het alleen gedaan. Ik heb het ook wel onder supervisie van Sabine uh, Huls natuurlijk. Ja. Maar ik ben ook iemand die graag wil, uh, even wil sparren. Hè. Van god, we denken Kunnen we zus of kunnen we zo? En dat vind ik zo fijn dat ik dat nu heb. En uh, daar ga jij uh, een stukje voldoening uit halen, Ada. Dat ja, parken. dat denk ik wel. Ja, ja. <laughs> ik ben ook wel uh, zo ingesteld. <laughs> ja. Dus... Die, ja, die mensen die, die vanmiddag komen. Zijn dat ook mensen die gewend zijn om voor te dragen? Of is het voor hun ook een heel spannend verhaal? Nee. Nou, Lidwin heeft natuurlijk een aantal jaren als uh, voormalig uh, stadsdichter van ja, Enschede. Mens uh, die uh, treedt ook regelmatig in de wagen op. Um, bijvoorbeeld uh, Riet van Schie. Die heeft de poë Haarlemse Poëzieprijs gewonnen. En de Hillegomse uh, afgelopen jaar. Nou, die... die uh, ja, met, met als groep treden we presenteren we ons werk ook uh, regelmatig. Je hebt ook steun aan elkaar natuurlijk. Ja, hè? Met, ja. dus met elkaar uh, bent. Ja, en daarvoor zijn dit soort gelegenheden ideaal om. Uh, je hebt niet ja. een specifiek onderwerp gekozen, maar want wat, waarom? Wat, wat is de, zeg maar het criterium voor het uitgezochte werk? Wat mensen gaan voordragen. Is dat iets wat zij zelf nee. bedenken? Of zeg je van nou, het moet over de zee of over zandvoort of over. Uh, Iets gaan wat met het dorp te maken heeft, of is dat gewoon helemaal vrijgelaten deze keer? Nou, het is een uh, verzameld werk van uh, de gedichten die we maandelijks hebben gemaakt. Uh, op thema, meestal. En uh, we hebben, uh, ieder persoonlijk heeft gewoon twee gedichten uitgekozen. Die van zijn we, eigen thema's? Ja. ja. Okay. Dus het is uh, heel afwisselend. Divers. divers. divers. Zoals gezegd, kom voor drieën naar het museum en ga lekker zitten en een uurtje luisteren naar de gedichten van de dichterskring. Met een, een heerlijk drankje in de pauze. Oeh. Dus je zou alleen voor die pauze al komen. Ja. Dat is niet de bedoeling, maar het hoort er wel bij. Een drankje en, uh, en weer luisteren. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de komst. Ja. Ik hoop dat jullie een Dank hele uur. gezellige middag hebben. Gaat lukken. En uh, ja, de voor zijn kunstenaars, of ze er zijn of niet, dat gaan we bij de volgende... We gaan het zien. Gaan we het zien. Ja. Dankjewel. Okay. Dankjewel ja, dames. Dank Stukje muziek tot aan het nieuws en zo. Amy Winehouse met Cupid. eventjes, nog ja. voor de 11 uur voor het journaal. Want uh, we hadden nog even, en Pieter zit bij ons. Een je over. En Pieter vertelde net dat het programma van de komende weken gewoon uh, kei is. Ja, zit. Het, het, het loopt als een trein. Om 12 uur ga ik praten met Harry Visser. Harry Visser, uh, die was natuurlijk de oud-directeur van de EMM. Ja. Nou, hij weet er alles van, van die EMM. En ook de verschillen nu met oh, de kijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus uh, <laughs> we kijken af en toe, af en toe ja, een beetje nostalgisch wel. terug. Maar in de weken erop, uh, volgende week hebben we Martin Faber van Hotel Faber. aan de Kostkloorstraat, die praat natuurlijk over zijn vader... Uh, de geschiedenis van het hotel ja. en de weken erop eh, krijgen we een bierenpoot. Eh, Henk van Deursen, Harry, eh, Harry van Deurzen. Henk. Eh, eh, er komen zoveel mensen. Het is ongelooflijk. Volle bak. Ja, volle bak. Nou, helemaal leuk. Dus straks Harry Visser. Ja, en mijn buurman eh, die zit met zijn mond vol van de heerlijke paasbrood die wij van Yvonne gekregen hebben. Dus uh, ik vertel dat we zo naar het journaal gaan uh, en de reclame en dan zijn we straks weer terug. En dan na 11 uur komt, uh, als het goed is, uh, Peter Tromp uh, praten over uh, de Albert Heijn uh, situatie. En uh, daarna Rob Spruit van het Rode Kruis, uh, Freddy, en Rob, of, Freddy of Rob over het wapen van Zandvoort. Dus het wordt straks ook weer gezellig. Kom gezellig een kopje koffie drinken bij Hotel Hoogland. Want het is hier heel leuk. Dan zien we elkaar terug naar de boodschappen. Dank je. Thank you. Het is nieuws van 11 uur.